7 uur. Het NOS Journaal. Donald Megens. Over twee uur gaat het overleg op Cyprus verder. Albert Heijn en FNV zijn het eens, stakingen zijn van de baan. Een vervolging Franse oud-president Sarkozy een stap dichterbij. Het Parlement van Cyprus komt vanochtend om 9 uur weer bijeen. Gisteravond zou er gestemd worden over twee wetsvoorstellen om de financiële crisis aan te pakken, maar dat gebeurde niet.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 Hoewel sommigen deze affaire al jaren verdacht vonden, kon Sarkozy niet vervolgd worden zolang hij president was. Dus pas toen hij de verkiezingen verloor, bijna een jaar geleden, kwam het onderzoek echt goed op gang. De advocaat van Sarkozy noemt de beschuldigingen onzin en wil het onderzoek stoppen. Bettencourt is de enige erfgenaam van cosmetica firma L'Oréal. Haar vermogen wordt geschat op 25 miljard euro.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 Dit is de ANBB. Verkeersinformatie met een op de A15 richting Europort. Daar staat er een ongeluk tussen Hoogvliet en Spijkenissen. 5 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstokken weer open. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Goedemorgen. Ze waren heel boos op elkaar. En nu hebben ze toch een akkoord over een nieuwe CAO. Straks de onderhandelaar van fnv bondgenoten over de overeenkomst met Albert Heijn. FNV gaat experts naar Syrië sturen... om te kijken of er chemische wapens worden ingezet. En minister Dijsselbloem, voorzitter van de Eurogroep, wordt bedankt. The of all these people. Hij krijgt van de Cyprioten de schuld van de chaos. Maar de eigen regering die maakt ook geen haast. En het parlement heeft nu toch wat voorleggen waarover gestemd kan worden. Over twee uur komt het weer samen. De parlementariërs komen ze weer samen. En dan gaan ze stemmen over twee wetsvoorstellen. Het reddingsplan om het reddingsplan van de EU veilig te stellen. Verslaggever Gertjan jan Dennekamp is in Nicosia op Cyprus. Gertjan, wat staat er in die voorstellen? Nou, onder meer het opbreken van de Tweede Bank van het Land. En daarbij zouden alleen nog maar de tegoeden... De de spaartegoeden van de Cyprioten tot 100.000 euro gegarandeerd zijn. Daarnaast wordt er een, komt er een soort solidariteitsfonds, een, een noodfonds, denk ik ook, zo zou je het kunnen noemen. En daarin worden bijvoorbeeld de gasreserves in ondergebracht. Dat moet geld opleveren en mogelijk worden daar ook de pensioenrechten in uh, ondergebracht. En daarbij volgt dan ook een appel op de Cyprioten om daaraan bij te dragen. Dat maakt het tegelijk ook een wat onduidelijk project... En daarnaast komen er dan nog noodmaatregelen om te voorkomen dat de banken volledig leeglopen op de dag dat ze weer opengaan, volgende week dinsdag. Al met al een pakket dat uh, de banken moet hervormen en uh, het geld moet ophalen dat nodig is om uh, Cyprus te redden. Ja, precies. Want hervormen van de banken, hoe maken ze dat ook een beetje concreet? Dat volstrekt oververspannen financiële stelsel, daar gaan ze daar ook iets aan doen? Ja, uh, dat dat dat moet wel. Uh, dat is eigenlijk ook wel een eis van uh, uh, Europa. Europa wil dat er wordt ingegrepen op de banken, die zijn te groot, de, de, de tekorten daar zijn er ook te groot. En dit plan voorziet daar wel in, de reconstructie, het herstructureren van die tweede bank van het land is een ingrijpend plan. Um, het Cypriotisch nieuws gisteravond voorspelde dat er mogelijk 2300 mensen hun baan zullen verliezen. En het zal ook ingrijpende gevolgen hebben voor mensen met leningen of met uh, spaartegoeden boven de 100.000 uh, euro. Dus uh, uh, de voorzitter van de Cypriotische Centrale Bank gaf aan dat dit een noodzakelijke maatregel is. Want als deze maatregel niet wordt genomen, dan gaat die tweede bank van het land gewoon uh, failliet. Goed. Stel, het parlement stemt ermee in. Is dat dan genoeg ook voor de eurogroep? Ja, Het zal wel moeten. De Cyprioten hopen dat dat zo is. Al zijn er ook nog steeds mensen, pardon, waaronder de vice-gouverneur van de Centrale Bank... die eigenlijk vindt dat er gewoon opnieuw onderhandeld moet worden met Europa. Maar wat Europa ook belangrijk zal vinden is niet alleen... Of het geld wordt opgebracht, de 5,8 miljard die Cyprus zelf zou moeten opbrengen. Maar ook hoe kom je daar? En dan zijn er denk ik toch nog wel wat vragen over dat noodfonds, dat solidariteitsfonds. Want is dat niet te veel een ja, financiële constructie, een papieren constructie? Nou, die vragen zullen uh, gesteld worden. Maar voorlopig denkt Cyprus dat met het hele pakket wat nu op tafel ligt, de wensen, de eisen van Europa. Dat, daarin, dat daaraan voldaan kan worden. Goed, Gert-Jan, ga ik even naar Brussel. Want EU, jij geeft het al aan, heeft natuurlijk ook het, uiteindelijk het laatste woord. Korrespondent Tijn Sade daar in Brussel. Tijn, hoe schat jij dat in? Zijn de voorstellen, zoals je ze net van Gert-Jan hoort, acceptabel voor de EU? Nou, papier is nog steeds het standpunt van de Europese geldschieters. Dus heel eenvoudig, hè. Cyprus komt zelf met een oplossing. Wij die 10 miljard eh, lening. En als jullie dan de aanvullende 6 miljard zelf ophoesten. Nou, daar ligt er een noodpakket van 16 miljard... waarmee Cyprus en de banken daar uh, kunnen worden gered. Ja, het liefst ziet Europa dat Cyprus die grote spaarvermogens... dus van boven de 100.000 eenmalig een heffing in rekening brengt. Ja, en uh, dat lijkt dus allemaal maar niet te gebeuren. Nu is er dus, uh, zoals je net hoorde, dat, dat nieuwe voorstel... een solidariteitsfonds, aanpakken van de banken. Ja, hoe vaag allemaal ook. Gisteren hebben de ministers van finan Financiën uit Europa eh, van de Eurolanden. na een zoveelste telefonisch overleg gezegd... nou, kom maar op met dat voorstel eh, vandaag, vrijdag. Maar doe het allemaal wel snel, want ja, de klok tikt. Hm. Aan de andere kant, het is natuurlijk volstrekt onzeker. Hè? Wat, wat gaat er in dat solidariteitsfonds komen... en hoe ziet die hervorming van die bank er precies uit? Volledig onzeker. En ik, uh, maar ja, ik denk toch dat de ministers van de Eurolanden... en de Europese Commissie een heel klein beetje opgelucht zijn... dat er in ieder geval op het eiland zelf aan een oplossing wordt gewerkt. Want de laatste dagen zagen we... Uh, de twee ministers van Energie en uh, van Financiën van Cyprus... zagen we naar Moskou reizen, extra geld lenen misschien bij de Russen. Daar was sprake van. Daar hebben we nog even niks meer van gehoord. Nou, die optie zou voor, voor Europa... ...onacceptabel zijn, want ja, dan gaat uh, Cyprus uh, nog meer in het rood staan... ...en dan zou Europa al helemaal geen vertrouwen meer hebben in het lenen van die... 10 miljard, waar eigenlijk het hele noodpakket mee begint. Ja. Dus uh, misschien is er wat opluchting nu. Ja, ECB, Europese Centrale Bank, heeft natuurlijk ook Cyprus de wacht aangezet. Draait de geldkraan dicht maandag als er niet een goed alternatief ligt. Een voorstel ligt wat te accepteren valt. Um, daarmee wordt de uh, speculatie gevoed dat Cyprus er wel eens uit kan gaan uit die eurogroep. Wordt daar aan gewerkt in Brussel, aan dit, aan dit scenario? Ja, je zou eerst zeggen, is dat een beetje bluff. Uh, dat ultimatum van de Europese Centrale Bank. Natuurlijk een beetje onder druk zetten. Maar ja, als je hoort hoe grote paniek toch achter de schermen is, dan weet je dat het niet slechts een spelletje bluffpoker is. Er zijn nu stukken uitgelekt waarin je kunt lezen hoe eerder deze week topambtenaren van de Europese ministers van Financiën met elkaar overleg pleegden. Nou, en daaruit doemt toch een beeld op van een gezelschap dat het eigenlijk ook niet zo goed meer weet. Uh, laat me één. Een quote even, uh, even, uh, even voorlezen. Uh, een quote van een topfunctionaris, fun aanwezig dus bij dat overleg. Spreekt echt boekdelen. Hij zegt in dat uitgelekte overleg. De markten denken dat wij een oplossing vinden en het geld gaan regelen. Maar misschien gaan wij die oplossing wel helemaal niet vinden. Ja, overal wordt dus rekening mee, mee gehouden. Ook dus inderdaad met die uiterste consequentie dat Cyprus de eurozone zal moeten verlaten. Maar daarover praat in ieder geval vandaag ook nog niemand liever hardop. Gertjan jan en Nico Sia, houden ze daar bij jou daar ook rekening mee? Dat het uiteindelijk wel eens het einde kan zijn? Nou dat is wel de druk die er uh, op ligt uh, bij deze discussie. En ook wel bij de stemming vandaag op in ieder geval bespreking in het uh, parlement uh, vandaag. Uh, ...de tweede bank van het land zou failliet gaan als deze maatregel niet wordt genomen... ...zei de gouverneur van de centrale bank uh, gisteravond laat. Dus hij voerde de druk op. En uh, de vraag is natuurlijk ook of als uh, uh, de maatregelen niet worden genomen... ...wat er dan gebeurt als uiteindelijk toch een keer die banken weer open gaan. Dan zal een enorme stromlopend gevolg zijn. De vraag is dan of de grootste bank van het land die stroomloop wel kan uh, overleven. Dus... Dat perspectief dat als dit land niets doet... dat uh, dat kan leiden tot het faillissement van Cyprus... en het mogelijk verlaten van Cyprus van de euro... Dat... Dat is wel uh, bij iedereen, uh, daar is iedereen wel van doordrongen. Maar de vraag is dan nog: waar leidt dat toe? En hebben ze niet toch het gevoel, politiek, dat er nog meer uit te onderhandelen zou vallen uh, valt in uh, Europa? Nou, dat is de vraag of, of uh, hoe het parlement daartegen aankijkt. Of men echt vindt dat dit uh, ja, uh, stik of slikken is, het plan dat nu op tafel ligt. Of dat men zegt: nou laten we nog een dagje meer nemen omdat we denken dat op dat en dat punt nog verder moet worden onderhandeld. Nou, dat zou ik niet durven voorspellen. Eh, we zullen het vandaag eh, zien hoe de eh, besprekingen en uiteindelijk de stemming in het parlement zal verlopen. Geetje jan Dennekamp vanaf Cyprus en tijns uit Brussel hoort u. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Na een week staken heeft de FNV een akkoord bereikt met Aholt over een nieuwe CAO voor distributiemedewerkers. Al sloot het CNV een akkoord met Albert Heijn, maar daar wilde de FNV geen handtekening onder zetten. Onderhandelaar namens de FNV, Ron Meijer, Goedemorgen. Goeiemorgen. Nou, vertelt u eerst eens wat het nieuwe CAO-akkoord inhoudt. Nou, er wordt wel gezegd van de vakbeweging dat dit dus vooral voor insiders is. En de, tijdens de, de, deze staken bleek dat juist de vaste krachten en de uitzendkrachten schouder aan schouder met elkaar stonden. En dat blijkt ook uit het resultaat.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 Uh, die krijgen nu een baan bij Albert Heijn. Ja, daar ging het u vooral om, hè? die tijdelijke banen. Um, is Albert Heijn helemaal over de brug gekomen? Of heeft hij ook iets toe, toe moeten geven? Nee, ja, we hebben ook altijd gezegd dat we bereid zijn tot compromissen. Want wij wilden al die tijd onderhandelen. En Albert Heijn wilde dat niet verdiend over zijn complimenten aan Albert Heijn. Dat ze alsnog hebben ingezien. Uh, en terwijl we een week lang griep, uh, we gaan niet meer onderhandelen, dat het toch nodig was. Nou, we hebben um, uh, op het loon hadden wij graag meer binnengehaald. Uh, dat is niet gelukt. Uh, maar ja, u zei het al, zekerheid was voor ons het allerbelangrijkste punt. Ja. Is er nou verschil met het akkoord dat CNV eerder sloot? Ja, zeker. Dit is een redactieverschil uh, In die zin dat de ontslagbescherming nu verankerd is tot 2020. En ten aanzien van de uitzendkrachten uh, is afgesproken dat die zelf dus stopt. Uh, en daar gebeurde in, het vorige, uh, in, de, in de oude afspraak helemaal niets mee. Kortom, ja, dit is eigenlijk een factorie een van, van de mensen die hebben meegestaakt. En er zitten ook bijvoorbeeld uitzendkrachten bij. Dus ja, de vakbond laat zien dat hij er voor de all-siders is. En niet alleen maar voor de insiders. Goed. Complimenten geeft u aan Albert Heijnen. U bent weer vrienden? Ja, vrienden. Je hoeft geen vrienden te zijn <lacht> om elkaar een afspraak te maken. En, nee. uh, wat dat betreft... Maar de, de relatie geen... is weer goed? Ja, dat moet weer gebouwd worden. Maar uh, ja, dat begint met een goede afspraak. Ja, hoe zeker is het eigenlijk? Want de leden moeten nog beslissen, natuurlijk officieel. In de hoort het ik altijd de leden beslissen. Uh, maar we hebben wel onze onderhandelingen altijd twee vakbondsleiders, twee kaderleden erbij zitten. Ja, en die lopen zo trots als een pauze door hun stap. Ron Meijer van FNV, dank u wel. Graag gedaan. Hoe onderzoek je nou wie chemische wapens gebruikt? Syrië of de rebellen? Antwoorden hoort u zo dadelijk. Mino in een ijskoude parkeergarage. En die kost veel geld, hebben we net van hem gehoord, Mino Remmers. Um, ja. Je betaalde niks, zei staat nog steeds op die stoep. We staan op de stoep geparkeerd. Dat vindt de gemeente niet goed. Vertel, nee. nee, mag eigenlijk niet. Maar ja, wij zijn van de radio. Ja, dat helpt. Ja, er staat hier wel, Marcel, er staat hier Er zo, door zo'n gele... Zo, de geldwolf, noem ik hem maar, hè, met de blauwe Peter op. Daar, daar zit een knopje op voor de storing. Zal ik daar eens op drukken? Kijken of de parkeerbeheerder de, de, de aan de, de lijn kost. krijgt. Wacht even. Ja, even kijken of die... Uh... Voor alle storingen staat erbij. Dus, uh... okay, weer. Ja, goedemorgen. U spreekt met NOS Radio. U bent live in de uitzending. Ik had een vraag aan u. Wat zou u ervan vinden als ik voortaan per minuut mag afrekenen bij deze automaat? Als u per minuut aan mag rekenen? Ja, dat is een plan van de Partij van de Arbeid. En hier moet je per uur betalen, zie ik. Maar als we daar nou eens een minuut van maken, dat is eerlijker, zegt de Partij van de Arbeid. Toen was ik benieuwd wat u ervan vindt. Nou, uh, dat klinkt wel eerlijker, ja. Ja, of gaan dan de tarieven weer omhoog? Nou, de tarieven die is in de avonduren, is dat uh, maximaal 2 euro voor heel de avond. Dus, dat vindt u wel ja, meevallen. Dan maakt het niet zoveel uit of er ja. een munitie extra uh, geparkeerd ja. wordt. Maar ja, de PvdA wil het de gemeente verplicht stellen... dat voortaan bij die gemeentelijke parkeerautomaten... dat je per minuut kan betalen. Want je betaalt ook voor elke belminuut en zo. Ja, maar uh, parkeren is geen... Wat zei u? Er ging een piep doorheen. Parkeren is geen bellen. Nee, parkeren is geen bellen, nee. Dat is een ijzersterke, vind ik. Ja. Maar het maakt niet zoveel uit wat ik ervan vind. Dat uh, nee. moet de gemeente toch uitmaken. Je ja. uh, bent voor de storingen, uit. hè? S'nachts ja. wordt er niet veel geparkeerd. Nee, niet hier op deze plek in ieder geval. Nou, dank u wel, hoor. Prettige wacht nou, nog. Nog een fijne dag. Ja. Oh, stil is het weer. Ja, meneer gaat weer verder. Ik geloof dat er ook een camera bij staat. We zullen even zwaaien, dan ziet hij ons ook. Uh, Jasper Mos, die staat hier naast mij. is uh, wethouder van verkeer voor de VVD. Dat plan van de Partij van de Arbeid, dat hebt u gelezen. Wat vindt u ervan? Het initiatief, uh, ik vind het een goed idee. We gaan in Dordrecht ook uh, betalen per minuut, maar wel op straat. En ik ga ervan uit dat het alleen voor het straatparkeren bedoeld is. Ja. En dat u gewoon uh, ja, kunt sms'en of bellen en uh, inloggen, parkeren... en als u terugkomt uh, weer uitchecken en dan betaalt u gewoon wat u gebruikt heeft. Ja, dat is afrekenen met je mobiele telefoon. Ik heb het zelf ook. Daar heb je dan een app voor. Uh, daar staat een nummer op de paal, dat toets je in. En je, als je terugkomt bij je auto, dan druk je hem weer af. Heb je wel wat transactiekosten erbij, nog iets van 30 cent, geloof ik, of 20 cent? Maar dan betaal je niet te veel. Klopt. Uh, daarom, uh, ja, ik ben er persoonlijk ook fan van. Dus dat gaan komt we... hier ook in Dordrecht. Dat gaan wij ook invoeren. Uh, wat wel lastig is, is bijvoorbeeld voor de toeristen, uh, de buitenlandse toeristen, uh, om dan ook echt een eerlijk systeem te maken. Je ja. automaat... daar niet aan meedoen, natuurlijk. Nee, de minimale munteenheid is uh, 10 cent die erin kan. Uh, dus ik denk dat we uh, daar wel naar een oplossing moeten zoeken. Ja. Um... Maar, nou hoor ik u zeggen, er zit verschil tussen op straat parkeren en in parkeergarages. Hoe zit dat dan? Klopt. Uh, het een is een, uh, ja, zeg maar een publiekrechtelijke functie. Dat is gewoon een parkeerbelasting. En ik, als ik op het, straat? Ja, als ik het uh, wetsvoorstel heb gelezen, dan gaat het alleen daarom. Het andere betaalt parkeren in een garage. Dat is eigenlijk gewoon een dienst die ook marktpartijen kunnen leveren. Dus... Uh, ja, daar zijn wij uh, vrij om te bepalen wat voor tarieven aanhouden. Dan moet je er ook btw over berekenen, ik geloof. Daarom zijn de parkeertarieven ook omhoog gegaan, omdat het btw omhoog is gegaan, natuurlijk dit jaar. Ja, maar daar is mevrouw Kuiken denk ik wel blij mee, want het geld gaat naar Den Haag. Uh, in Dordrecht uh, uh, verdienen wij niet op parkeren. Het is een gesloten exploitatie. Alle kosten die we maken moeten worden omgeslagen op ja, eigenlijk het aantal uren dat er geparkeerd, eh, geparkeerd wordt. Dus het, het is nog wel een verschil of je op straat dit doet. En dan zegt u, nou, daar zijn we als gemeente voor. Maar de parkeergarage, die soms ook van de Q-parken van deze wereld is of een ander bedrijf. Daar is dat veel lastiger te regelen eigenlijk. Dat zijn private partijen. Die mogen daar gewoon een bedrag voor vragen. Die hebben een eigen prijslijst. Nou, daar is het op zichzelf voor de gemeente ook makkelijk te regelen. Want van de zeven garages zijn er vijf uh, van de gemeente. Alleen heeft een private partij in Dordrecht dat gedaan. En uh, leidde dat heel snel tot omzetverlies. En die heeft vervolgens het tarief verhoogd. Waardoor uh, een heleboel mensen denken... ja, dat parkeertarief is hier zo belachelijk hoog. Uh, misschien wil ik er wel niet meer heen. Dus ja, daar zit wel een... Uh... Ja, een dilemma in. Want die garages zitten vaak in de binnenstad op dure plekken. Dure grond, uh, infrastructuur, de parkeercont de platte pet moet ook betaald worden... Die het, die het in de gaten moet houden. Dan zegt u eigenlijk van ja, dan is het niet meer betaalbaar. Nou, uiteindelijk uh, kan je tarief wel gewoon uh, per minuut uh, vaststellen. De vraag Gaat is... de prijs per minuut omhoog? Ja, bijvoorbeeld. En we hebben ook in de garages een horecatarief, waar je 1 uur tarief betaalt en van zes uur s'avonds tot drie uur s'nachts... Uh, voor dat bedrag kunt staan aan de rand van de binnenstad. Marcel, hoor je dat? Een horecatarief? Daar ben ik voor. Jij <laughs> <laughs> wel, hè? Goed, ja. later meer over parkeren en parkeertarieven van Mino Remmers. John Zahoka bij de AWB. Waar staat het op de snelwegen geparkeerd? Nou, eh, op de A15, eh, zoals ik eerder vermeld had vanmorgen. Eh, richting Europort. Er staat eh, bij Spijkenisse 3 drie kilometer. Oorzaak is een ongeluk. Maar inmiddels zijn alle reiszokken daar weer open. Het NOS Radio 1 Journal. Love and Pride hoorde u van King. De Verenigde Naties sturen experts naar Syrië... om te onderzoeken of de chemische wapens zijn gebruikt. Het verzoek om een onderzoek van de VN komt van de Syrische regering zelf. Die beweert namelijk dat er dinsdag bij Aleppo een raket is afgevuurd... die chemicaliën bevatte. Bij dat bombardement zouden 26 mensen om het leven zijn gekomen. De oppositie zegt dat Syrië zelf achter die aanval zit. Over het onderzoek dat nu gaat plaatsvinden ga ik praten met Jean-Pascal Zanders... deskundige op het gebied van chemische wapens... en verbonden aan het Europese Instituut voor Veiligheidsstudies. Meneer Zanders, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is het niet vreemd dat Syrië vraagt om zo'n onderzoek... terwijl bekend is dat ze zelf chemische wapens hebben? Uh, het is uh, inderdaad uh, verrassend. Uh, ergens uh, moet het ook een vaste overtuiging zijn dat er iets is uh, gebeurd... Uh, zoals ik al in uh, diverse media heb uh, gezegd, uh, volgens de beelden die ik heb gezien, uh, uh, geloof ik niet uh, dat het om een chemische wapenaanval gaat. Nee, er nee, is Misschien... veel, veel twijfel over. Hè? Het zou ook traangas geweest kunnen zijn met een echte bom. Uh, Wel, uh, als het uh, traangas is geweest, uh, dan denk ik niet uh, dat men nog uh, heel veel uh, sporen zal uh, terugvinden. Het uh, oh. grotere probleem is dat men die 25, 26 doden moet kunnen verklaren. Ja. En, en hoe, hoe gaan ze dat dan doen? Want waar gaan die experts dan nu naar kijken? Wel, ik uh, zou verwachten, de modaliteiten worden nog altijd uh, onderhandeld uh, natuurlijk, maar ik zou verwachten dat de experts uh, te plakken gaan uh, waar het incident is uh, gebeurd, dat ze stalen zullen nemen uh, van de grond. Uh, men uh, zal hoogstwaarschijnlijk uh, interviews uh, afnemen van slachtoffers om meer detail over de omstandigheden te kennen. Eventueel wordt er een gezondheidsonderzoek gedaan, want ik heb gehoord dat secretaris-generaal Ban Ki-moon ook de Wereldgezondheidsorganisatie heeft gevraagd om bij te dragen tot het onderzoek. Nou, mocht er een chemisch wapen zijn gebruikt, vind je daar zeker sporen van? Uh, het is uh, mogelijk uh, afhankelijk van het uh, agents uh, dat werd uh, gebruikt. om uh, dus uh, reststoffen uh, terug te vinden. de chemicaliën ontbinden. Uh, onder, uh, wanneer blootgesteld in open lucht. Uh, maar uh, natuurlijk, uh, men kent die chemische processen. en als men daar de afbraakproducten uh, terugvindt. kan men uh, vrij zeker zijn uh, dat dit of uh, geen gas gebruikt is. En, en, val, ja, en valt dan ook vast te stellen. Uh, wie dat wapen heeft gebruikt? Want het is bekend wat Syrië heeft bijvoorbeeld? Eh, wel, eh, dat is een eh, totaal andere kwestie. Eh, het eerste dat men eh, zal doen is natuurlijk vaststellen dat er een chemisch wapen is eh, gebruikt. Dat is al zeer eh, belangrijk. Eh, het tweede dat men moet doen is de politieke verantwoordelijkheid voor eh, de aanval... Uh, vaststellen. Ik denk niet dat de experts zelf dat zullen doen, want uh, al die uh, interviews, uh, de stalen die men heeft genomen, die moeten teruggebracht worden, die moeten in gespecialiseerde laboratoria onderzocht worden. En dan kijkt men uh, welke productieprocessen uh, voorhanden zijn in het land om uh, meer te weten te komen. Dat is een heel uh, complex wetenschappelijk uh, proces. En uh, natuurlijk politieke verantwoordelijkheid, uh, dat zal de Veiligheidsraad bepalen. Ja, en dan ben je natuurlijk ook afhankelijk van medewerking van Syrië... hoewel ze natuurlijk zelf onder het onderzoek hebben gevraagd. Maar aan de andere kant, internationaal verdrag over chemische wapens niet hebben ondertekend. Heeft u het verzoek u dan toch uh, verbaasd? Uh, nee, want uh, de uh, VN-secretaris-generaal heeft zijn eigen onderzoeksmechanisme. Uh, het is ook aan hem uh, dat uh, Syrië de vraag heeft gericht... En uh, de VN-secretaris-generaal heeft dus uh, de mogelijkheid om uh, de hulp in te roepen van gespecialiseerde organisaties. Dus uh, vandaar uh, dat hij een vraag heeft gericht aan de OPCW in Den Haag. Jean-Pascal Zanders, deskundige op het gebied van chemische wapens, hartelijk dank voor uw uitleg. Dank je. En goedemorgen. Als het goed is, komt er vandaag een uitspraak tegen, in de zaak tegen Kim de Gelder. Daar hoort u meer over, zo dadelijk, na half acht.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 Bel even Apeldoorn of bekijk ons cv op centraalbeheer.nl/slash zakelijk. Deze hele week, elke dag bij ZEP op 3. Zepio Planet. Een spannende themaweek over duurzaamheid. Met afleveringen van het jeugdjournaal, Checkpoint, Het Klokhuis en Zepio Planet. In Zepio Planet strijden vier ZEP-presentatoren met ons inzet een expeditie naar Suriname. En jij kan mee. Ga nu naar ZEP.nl en schrijf je in.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 Noesjournaal. Alle wacht. Dorot Meegens heeft de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen. De politiek wilde gisteravond stemmen op Cyprus over een alternatief reddingsplan, maar het kwam niet zo ver. De oppositie wilde meer tijd om het plan te bestuderen en dus staat de stemming voor vanochtend op het programma. In dat alternatieve plan staat onder meer dat de regering de tweede bank van het land Laiki wil opsplitsen in een goede en een slechte bank. Alleen de tegoeden van spaarders tot 100.000 euro zullen daarbij helemaal gegarandeerd zijn.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 En er wordt niet langer gestaakt bij de distributiecentra van Albert Heijn. Er hoeft dus niet langer bang te zijn voor legerschappen. Winkelbedrijven en fnv bondgenoten hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor werknemers in de distributiecentra. In die nieuwe CAO is onder meer geregeld dat uitzendkrachten die drie jaar bij Albert Heijn werken een contract krijgen. Dat zijn de hoofdpunten. Het Weerbericht van Weerplaza.nl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 Vanaf zondag blijft het overal droog, komt er geregeld ruimte voor de zon... en geleidelijk aan gaat de wind weer afnemen... zodat het ook wat minder koud aanvoelt. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, John Sahoka. Geen files, heel probleem bij de spoorwegen, Want tussen Leiden en Alphen aan de Rijn rijden geen treinen. Dat komt door een overwegstoring en de vertraging loopt erop tot ruim een uur. Mijn naam is Barend van Kessel, bouwer in Geldermalsen.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 Vijf over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Online spullen kopen, dat is makkelijk. Terugsturen is ook nog makkelijk, maar dan je geld terugkrijgen. Mm, niet zo makkelijk, hoort u zo meer over. In Gent, België, komt vandaag de uitspraak in het proces tegen Kim de Gelder. Die richtte vier jaar geleden een bloedbad aan in een crash in Dendermonde. En hij vermoorde ook nog een bejaarde vrouw. Een terugblik op het verloop van het proces tegen de Gelder. Het proces de Gelder nadert zijn ontknoping. Eén van de gevaarlijkste criminelen aller tijden. Hij behoort tot een categorie schizofrene... die door de ziekte onbegrijpelijk en gewelddadig gedrag vertoont. De ene keer is het om de consumentenmaatschappij te bestrijden. De andere keer is het omdat baby's vreselijk zijn. Dan weer moeten baby's gespaard worden van een leven... dat de moeite niet waard is om te leven. Hij verandert continu van gedacht. Kim de Gelder zit naar het plafond te staren en voor zich uit te prevelen. Tot de voorzitter hem waarschuwt dat hij zich moet gedragen. Ik weet niet wat hij bedoelt met beseffen. Maar, uh, of dat dat tot u doordringt? Absoluut. en uh, Ik heb geen probleem om dat uit te leggen. Minitieus bereidt hij zijn moorden voor. Hij smeekte de jury om de Gelder schuldig te verklaren en niet te interneren. Een briefje dat de Gelder hem had geschreven, daar is al wekenlang veel over te doen. Misschien even letterlijk voorlezen wat er in het briefje staat. Ik wou toen op die leeftijd aan mezelf bewijzen dat ik het aankon om iemand te vermoorden. Sorry voor die moorden. Sorry aan het gerechtscollege voor het liegen over de stemmen. Mijn advocaat had me gevraagd om te blijven liegen. Al wat ik moest doen was mijn probleem oplossen met mijn ouders. Je bent geboren in Lokeren op 13 oktober 1988. Uh, ja, in dat gebouw. Kim de Gelder hoorde u als laatste, hij antwoordt de rechter. Ja, de vraag die telkens terugkomt in dit proces is of Kim de Gelder... nou wel of niet toerekeningsvatbaar was toen hij de moorden pleegde. Want er zijn ook aanwijzingen dat hij af en toe toneel aan het spelen is. Joris van Poppel, ons correspondent in België. Joris, wat zijn we inmiddels wijzer geworden over zijn toerekeningsvatbaarheid? We hebben hem gezien voor het eerst. Toch een beetje een, een, een warrige persoon. Die eh, niet, niet heel, heel, heel duidelijk met een verhaal komt. Met een visie komt. Eh, en, en die toch ook misschien wel een spelletje lijkt te spelen. Bijvoorbeeld wat hij, hij eindigde net met te zeggen eh, eh, edelachtbaren. Vorig kreeg je een discussie met de rechter. Dat hij liever voorzitter zegt in plaats van edelachtbaren. Nou ja, een enorm eh, een, een, een warrige persoon. Niet een totaal gedrilde moordenaar. Maar toch is hij dat wel. Zegt het gerecht, die zegt het is een psychopaat. Die alles tot in de details voorbereiden. Daar hebben we ook wel bewijzen van gezien. Ja, en zijn advocaat die blijft maar zeggen. En ook de, de gerechtsvergaders van de advocaat die zeggen: ja, hij is schizofreen. Deze jongen uh, zegt dat hij liegt, maar je weet niet of hij liegt. Uh, er is geen touw aan vast te knopen aan deze jongen. Die moet niet naar de gevangenis, die moet naar een inrichting. Ja, hij bereidde alles dus minutieus voor. Maar uh, zijn motieven voor die moorden, weten we daar inmiddels meer over? Daar zijn we eigenlijk de afgelopen vier weken ook niet zo heel veel meer over te weten gekomen. Er is, er is heel veel gesuggereerd. Uh, bijvoorbeeld, het zou zelfs een stoerdoenerij zijn voor een internetvriendinnetje uit Nederland, dat hij dat een tijdje had. Uh, Vraak op de maatschappij heeft hij zelf gezegd. Uh, stem in zijn hoofd heeft hij zelf gezegd. Uh, voor allerlei motieven zijn er, zijn er uh, opgedoken. Maar er is er niet echt eentje doorslaggevend geweest. En ook, ook dat briefje waar het net over ging, daar heeft hij lang mee geschermd. Eigenlijk vanaf de eerste dag al. Hij zou een briefje hebben geschreven waar het op zou staan... Een zijn advocaat die haalde dat een beetje als show-element op. op het laatste, pas op de allerlaatste dag, zijn laatste slotpleidooi, daar haalde hij dat briefje uit zijn binnenzak om het voor te lezen. Daar stopt eigenlijk ook alleen maar wartaal op. Sorry, zegt hij, sorry dat ik gelogen heb. Hij zegt ook sorry als een advocaat, ik had je nooit moeten inhuren. Nou ja, dat is uh, niet helemaal uh, consistent. Nee. Nee. Het lijkt me ook niet makkelijk voor de jury. Wat gaan we vandaag horen? Nou ja, de jury krijgt een boel vragen voorgelegd door de rechter. Uh, het gaat over vier moordzaken en 25 pogingen tot moord. En uh, van iedere zaak zal de jury moeten zeggen uh, schuldig of onschuldig... Of, en ook de vraag toerekeningsvatbaar of ontoerekeningsvatbaar. Wat vindt u ervan, jury? Nou, dat zal waarschijnlijk een paar uur gaan duren. Uh, en dan gaat de jury samen zitten met de rechter om de strafmaat uh, te bepalen. Ja, de grote vraag, het grote antwoord waar iedereen op wacht is... wat vindt de jury? Is deze man, was deze man op het moment van de feiten toerekeningsvatbaar? Of verklaren we hem ontoerekeningsvatbaar en moet hij een inrichting in... Anders verdwijnt hij, uh, als hij wel normaal schuldig wordt bevonden... verdwijnt hij 25, 30 jaar de dus cel, misschien wel levenslang. Ja, Kim de Gelder, die lijkt het allemaal niet zoveel uit te maken. Hij kreeg nog het, op het allerlaatst het woord gisteren. En nou ja, de, daarvan zei hij eigenlijk alleen maar... ik heb hier niks meer over te zeggen. Wanneer er een uitspraak is van later vandaag... dan hoort u dat van correspondent Joris van Poppel. Tom van de Hek, goedemorgen. Goedemorgen. De eerste dag van het WK afstanden zit erop in Sochi. Ja. Nou, dat is niet... Uh, voor Irene Wüst was... dan met name. Ja. Was het allemaal volgens verwachting? Nou ja, het was toch wel redelijk volgens verwachting. Laten we maar met Wüst beginnen, want uh, ja, die reden laatst laatste tijd zulke goede drie kilometers. Moest tegen Sablikova die vroeger heerste op deze afstand, bleef nog een beetje bij Sablikova reed beter dan het hele seizoen, maar Wüst liet zich totaal niet van de wijs brengen. Kleine versnelling nog in het midden van de race. Het was echt een prachtige, gouden race. En een mooi podium met Sablikova erachter en Pechstein daar weer achter. Valkenburg en de Vries hadden nog wel gehoopt op een medaille, maar Vielen allebei toch een tikje tegen, om het zo maar te zeggen. Maar op wust, ja, dat was geweldig. En het toernooi had al een prachtige opening gehad. met de 1500 meter van de mannen. Daar deden wij wel mee. met Tuitert, Nuis en Verwij, maar ook niet meer dan dat. En we zeiden gisteren al: voor sommige mensen is het de eerste wedstrijd van het seizoen. en de wedstrijd. en dat zag je toch wel een beetje. Shawnee Davis was weer beter dan ooit. reikte tot zilver. Skobref liet weer iets van zijn oude glorie zien. de Rus brons. En toch wel verrassend was dat de jonge Rus uh, Youskov. Uh, ja, dat die toch op een prachtige. Manier het goud haalde. Goud en brons voor Rusland. En dat kan het schaatsen, zo'n jaartje voor de Olympische Spelen ja. in Rusland natuurlijk ook heel goed gebruiken. Dus wat dat betreft, prachtige start van het toernooi. Ja, die komen op tijd in vorm. Uh, maar dan vandaag, Tom, want de echte gold rush ja, uh, moet gaan beginnen. Moet vandaag gaan beginnen. Er zijn, uh, laten we maar met de afstand beginnen waarop we geen risico kunnen nemen. Dan kunnen we eerst goede <lacht> voorspelling doen. De vijf kilometer bij de mannen, die gaan we. Nou, binnen. zeg het eens. Nee, oh, ja, ik ga maar daar staat oh, ja. natuurlijk, uh, ja, toch uiteindelijk, denken wij, geen maat op. Maar goed, Bob de Jong, uh, die is beter op de 10 dan op de 5, maar maar kan natuurlijk heel goed rijden. En die Bergsma, dat is altijd een beetje onberekenbaar. En natuurlijk is daar Skobref, die misschien na gisteren wel weer een nieuwe adem te pakken heeft. Die Juskov, die gisteren de 1500 gewonnen heeft, kan ook redelijke 5 kilometers rijden. En ook harvard Bucko de Noor. Maar toch, de Nederlanders moeten echt gaan heersen. En Kramer moet daar normaal gesproken toch de man zijn die dat doet. Dan hebben we een 1500 meter bij de Vrouwen, waar Wust haar tweede gouden medaille wil halen. En dat zou zomaar kunnen in deze vorm. Vandaag rijdt ze tegen Nesbit, ook weer een hele directe concurrente waar de Russin, zou ook nog goed in het eten kunnen gooien, maar Wust in deze vorm. En dan hebben we een kilometer, die is wat ongewisser, althans wat ons betreft. Shawnee Davis, gisteren zo goed, is wat mij betreft daar nou weer mede favoriet. Morrison natuurlijk. En wij hebben Tuiterd, is wat mij betreft geen favoriet voor de duizend. Groothuis, die zijn seizoen in één klap kan goedmaken. En Kjeldnuis, die gisteren moire maar op de duizend dit seizoen een aantal keren heel hard... Maar die duizend zal er iets meer een loterij zijn. En voor de rest kunnen we toch wel eens hopen... op twee nieuwe wereldtitels erbij voor Nederland ja, vandaag. Maar je moet het toch altijd nog maar even doen, uh, Tom. En dat geldt natuurlijk ook voor het Nederlands al. Tegen Estland ja. vanavond. Of moeten we daar niet over twijfelen? Nou, we moeten niet twijfelen dat Nederland wint. En we moeten ook niet verwachten dat we een grandioze show krijgen. Wij moeten de komende vier dagen gewoon twee wedstrijden gaan winnen... om ons te plaatsen voor het WK. Vies. Vanavond te beginnen tegen Estland. Gewoon keurig goed spelen. Drie uh, routiers. Veel jongens uit de Nederlandse competitie, maar die gaan gewoon winnen van Estland. Ja. Dat durven we nog wel te zeggen. Maar als ze toch zelf scoren, kan het toch best nog leuk worden? Dan of? zou het ook nog ja. eens heel leuk ja. kunnen worden. Okay. Als als, als. <laughs> als dank, we maar winnen. Dank je Tom, tot maandag. Ja. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10 en middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. En alweer is er een week gepolderd. Heeft dat nou wat opgeleverd? Is een sociaal akkoord dichterbij gekomen? Dat wil ik wel eens weten, zo gaan we horen. Bestelling doen bij een webwinkel. Dat is snel gedaan. Maar wat nou als het product niet goed is? Krijg ik dan mijn geld terug? De Consumentenbond deed onderzoek. Woordvoerder Babs van der Staak, goedemorgen. Goedemorgen. En wat is daaruit gekomen? Nou, wat wij hebben onderzocht... wij hebben bij uh, 118 verschillende webwinkels... hebben wij 268 producten besteld... en die hebben wij niet gebruikt en meteen teruggestuurd. Dat mag altijd binnen zeven werkdagen. Mm -hmm. Dat is uh, wettelijk geregeld in de wet koop op afstand. En het blijkt dus dat heel veel webwinkels zich daar niet aan houden. Want in 25 van de webwinkels werd het geld te laat... of in een enkel geval zelfs helemaal niet teruggestort. En 44 van de pakketjes... daar werden de bezorgkosten niet van teruggestuurd. En dat moet ook volgens de wet. Juist, en dat is dus een kwart van de internetwinkel, dat is lijkt mij veel. Ja, dat is ook veel. En wij hadden natuurlijk uh, daar al regelmatig klachten over gekregen... van consumenten, dus het was niet helemaal een verrassing voor ons. Maar het is toch inderdaad best wel veel. En dan zie je ook dat webwinkels allerlei smoesjes gebruiken. Uh, dan zeggen ze bijvoorbeeld... Ja, het pakje is helemaal niet bij ons binnengekomen. Of er staat een oud adres op het retourformulier. Of onze administratie was deze week gesloten. En uiteindelijk, als we er achteraan zitten... dan komt het meestal alsnog wel terug, dat geld. Uh, maar dan gewoon veel te laat. Dat moet binnen 30 jaar. Ja, heeft u een idee van de reden? Hebben velen het niet goed geregeld? Of worden ze overvallen door de grote stroom die terugkomt? Nou, dat zou inderdaad een reden kunnen zijn. Uh, het is natuurlijk zo dat een webwinkel heb je zo opgericht. Dat kan iedereen doen aan de keukentafel. Er zijn veel minder drempels dan bij een fysieke winkel. En wat je dan vaak ziet. Hè, dan in het begin gaat het goed. Maar als er inderdaad heel veel orders zijn. Uh, dan zie je toch dat, dat webwinkels het dan bijvoorbeeld niet aankunnen. Maar we zien ook dat het bij grote webwinkels misgaat. Dus ja, je ziet dat ja, het uh, niet altijd is. Dus ook de ervaren, ervaren webwinkels gaan er ook mee de fout in? Ja, dat, daar kan het ook fout gaan. Uh, en ja, het is dus als consument heel belangrijk om als je ergens iets bestelt om te kijken van nou zijn er bijvoorbeeld klachten over die webwinkel, dat ja. kun je natuurlijk heel makkelijk opzoeken hè? in de zoekmachine, typ even de naam klacht en dan een webwinkel en of kijk op een forum, dan komt er vaak al als er niet goed zit met een webwinkel en ze zijn, gaan daar heel slordig mee om ze betalen niet goed, dan zie je dat vaak al uh, terug op internet dat dat beter wordt is in het belang van de consument, maar ook in, die, in het belang van die webwinkel zelf natuurlijk het lijkt me uh, van levensbelang dat je dit soort zaken op afstand goed regelt wat, wat moeten ze doen, snel dit herstellen? Ja, natuurlijk. Ze moeten zich gewoon aan de wet houden. Die wet is er niet voor niks. Dus binnen 30 dagen het geld terugstorten... als de hele bestelling wordt teruggestuurd. Um, dan moeten er ook uh, dus de bezorgkosten teruggestort uh, worden. De kosten voor terugsturen zijn vaak wel voor de consument. Behalve als, dat, uh, op, uh, als ze op hun site aangeven dat zij die kosten voor hun rekening nemen. Maar het is ook belangrijk voor consumenten. Van, ja, je ziet dus dat het vaak misgaat. Dus check of je inderdaad dat geld terugkrijgt. Houd je bankrekening goed in de gaten. En mocht je nou ergens tegenaan lopen... Ja, Zorg dan dat je contact opneemt met die webwinkel. Probeer eruit te komen. Lukt dat niet, kun je in sommige gevallen naar een geschillencommissie. En je kunt je klacht natuurlijk ook altijd weer melden. Ergens bijvoorbeeld op ons klachtenplatform Klachtenkompas. En op die manier wordt het dan misschien ook nog opgelost. Dat van der Staak van de Consumentenbond, hartelijk dank. Graag gedaan. Verkeersinformatie kunnen we kort over zijn. Geen files, op het spoor tussen Utrecht en Leiden ah, zijn ook opgelost. Goeie reis. Dit is het NOS Radio Asia Now. It's Marcel Ooster. Last night I said these words to my... Please Me van The Beatles, de titelsong van het debuutalbum van The Beatles. Vandaag, precies vijf jaar geleden, verscheen dat. Op 22 maart 1963, vijftig jaar geleden, ja. Uitgebracht door Parlophone. Veertien nummers stonden erop. We gaan het hebben over het sociaal akkoord. Want een week geleden gingen de werkgevers en werknemers om tafel zitten... om te komen tot een sociaal akkoord over belangrijke zaken... als bijvoorbeeld de WW-duur, ontslagrecht en de positie van flexwerkers. Inmiddels zijn we dus een week verder... Politiek verslaggever Joost Vullings in Den Haag. Goedemorgen. Joost Vullings in Den Haag. Ben je daar? Ja, goedemorgen. Ja, daar ben je. Goed, Joost. Ik ben er hoor. Ja, het, blijft, het blijft stil in Den Haag, dacht ik nog. Over dat sociaal akkoord. Maar jij bent er gelukkig. Hoor je wel eens wat? Ik hoor, ik hoor heel veel er wordt ontzettend veel uh, heen en weer gesproken. Dus de sociale partners zitten met elkaar te praten. Maar uh, het kabinet houdt zo'n beetje iedere dag een vinger aan de pols. En dan moet je denken aan premier Rutte en, en minister van Sociale Zaken Lodewijk Ascher. Maar ook de mensen van de oppositie praten met mensen van het kabinet. Ook de mensen van de vakbonden praten met mensen van de oppositie. Dus er wordt heel wat afgepraat in Den Haag. Ook contact met de economieverslaggever Arjan Noorlander. Arjan, ook goedemorgen. Uh, wat hoor jij van de sociale partners? Schiet het een beetje op? Nou, als je ze met een microfoon op de man af zou vragen of het opschiet... dan gaan ze allemaal heel moeilijk kijken, want de verschillen zijn groot. En het zal moeilijk worden om eruit te komen en die kabinetsplannen deugen niet. Maar ze zitten nu een weekje met elkaar te praten, werkgevers en werknemers. Te praten vooral over hoe zij het kabinetsbeleid aangepast willen zien worden. En dat is makkelijk, want dan kun je elkaar wat weggeven. Dan, uh, dan kan de WW eventueel verzacht worden. Dat willen de bonden graag. Dan moeten die flexcontracten, waar bijvoorbeeld veel postbodes en mensen in de AWBZ AWB, meewerken, beter worden. Nou ja, dat willen die werkgevers dan wel, wel weggeven. En Dan krijgen de werkgevers misschien wat arbeidsrust terug. Uh, misschien uh, zijn ze dan dat gehandicapte quota kwijt. Uh, wat, wat er lijkt te komen, wat het kabinet wil. Verplicht aantal uh, arbeidsgehandicapten toch aan het werk binnen je bedrijf. Mm. Ja, dat is uh, makkelijk weggeven aan elkaar. Ja, wat, wat is nou het moeilijkste punt, schatje? en wat op tafel ligt. Nou ja, Tussen die twee komen ze er wel uit. Het moeilijkste punt wordt uiteindelijk als die twee eruit zijn... en met dat stuk naar de politiek, naar het kabinet moeten stappen... en moeten zeggen, ja, dit hebben we samen verzonnen. Zo gaan we al die plannen verzachten van het kabinet. Maar jullie moeten dat betalen. En die rekening, ja, dat wordt een moeilijke vraag. Nou, Joost uh, Vullings, het kabinet wordt zo langzamerhand een beetje nou, ja, ingehaald... overspoeld door de werkloosheidscijfers. Dat wordt steeds maar meer, steeds meer werklozen. Hoe lang mag de polder er nog over doen? Nou ja, kijk, het is, uh, ze willen de polder niet onder druk zetten... door allerlei uitspraken te doen van het moet maar eens afgelopen zijn... met dat, uh, met dat gepraat, de kom maar eens met het resultaat. Maar in de wandelgangen hoor je zowel bij coalitie als oppositie... nou, uh, twee weken en dan, uh, dan, dan moet het er ongeveer wel liggen. Want de politiek moet natuurlijk ook nog... het kabinet moet nog uh, onderhandelen met de bonden en de werkgevers. En als dat akkoord er ligt, moet het nog naar de oppositie toe. Ja. Dus ja, ze hebben niet alle tijd. Uh, dus twee weken, dat is uh, het liefste wat ze willen hebben in de politiek. Maar goed, dan hoor ik minister als je van sociale zaken zegt dat het kabinet zeer gemotiveerd is... om afspraken te maken, gaan ze dan veel accepteren, denk je? Nou, kijk, het, het scenario in de coalitie is van de werkgevers en de werknemers... die komen op een bepaald moment met een akkoord... die vragen dan iets te veel van de politiek. Dat is natuurlijk ook een onderhandelingspositie. Dan zegt het kabinet, nou, jullie vragen te veel van ons... dat kost ons te veel geld, Er wordt er onderhandeld. Nou, dan gaat er nog wat vanaf, want dat kost uiteindelijk allemaal waarschijnlijk geld. De wensen van de werknemers en de werkgevers... En dan vervolgens gaan ze dus naar de oppositie toe. En wat er dan gaat gebeuren, ja, dat, dat wordt eigenlijk het, het spannende spel. Ja, Arjen, hoe, hoe denken ze daarover euh, dat ze daar ook wel uit gaan komen met het kabinet? Uh, ja, dat, uh, dat denkt eigenlijk iedereen wel. Omdat ook de belangen ook bij de werkgevers en de werknemers natuurlijk heel groot zijn... om aan te tonen dat, uh, dat we in Nederland verder moeten. Uh, kijk naar nou bijvoorbeeld naar die grootste bond, de FNV. Die hebben de afgelopen jaren vooral rollenbollend uh, onderling... Uh, over straat gegaan, hebben hebben weinig voor elkaar kunnen krijgen. En na al die jaren zitten ze nu eindelijk weer eens uh, om een onderhandelingstafel... om echt mee te praten, om invloed te hebben... Hmm. en om, zoals de FNV dat zegt, dat rechtse kabinetbeleid een beetje bij te sturen. Ja, ze dus zullen er alles aan doen om, om een resultaat te halen. Wat het is, maakt bijna niet zoveel uit. Als dat resultaat er ook maar komt, ja, maar dus dat de, lijkt er wel te komen. Ja, maar aan dat gerommel bij de FNV, ja, dat, het is nog altijd niet helemaal rustig. Daar. Hoezeer speelt dat nog? Nou, dat speelt, dat speelt bijvoorbeeld nu even. Uh, de, de, de twee grootste bonden, bondgenoten en AfoKabo, praten deze week... En begin volgende Week, ook over die inzet van het kabinet. Dus ook die onderhandelaars houden hun hart vast van, oh jee, als er maar weer niet uh, opnieuw interne ruzie bij de FNV komt. Ja, als dat deze week goed gaat, als ze daar deze week uitkomen, dan heb je kans dat, uh, dat die onderhandelaar voor de FNV, Ton Heerts, toch ook wel binnen twee weken een akkoord kan gaan sluiten en daarmee naar het kabinet kan. Ze durven het niet hardop te zeggen, maar stiekem zijn ze best positief daarover. En Joze, het kabinet uh, ook positief natuurlijk. Proberen ze de zaak ook nog een beetje te sturen of... Ja, vandaar dus die, die, die, die telefoontjes iedere dag met, met Lodewijk Asscher en, en, en vaak ook met de premier. Kijk, officieel onderhandelen ze niet mee. Maar ja, in feite onderhandelen ze wel mee, alleen dan via de telefoon. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat die werkgevers en, en werknemers elkaar allemaal cadeautjes geven. Maar dat zijn vaak cadeautjes ten koste van de schatkist. Ja. Dus de kosten van de, de van de belastingbetaler. Ja. Ja. Dus er moet, moet uiteindelijk wel een akkoord komen waarmee ze naar de politiek stappen. Wat een beetje reëel moet zijn. Want als er daar een, een, een iets uitkomt waarvan Asscher en Rutte moeten zeggen, nou dit is echt zo'n gedrog, dit kan een regelrechte prullenbak in. Nou, om dat te voorkomen, wordt er heel veel met elkaar gepraat. En zie je dus ook dat Ton Heertz zelfs af en toe al langs gaat bij de oppositie om daarmee te praten. Dus iedereen houdt wel rekening met elkaars positie. Uh, maar het wordt uiteindelijk nog best een ingewikkeld spel uh, hoe dat uh, uiteindelijk ook allemaal politiek gaat aflopen. Nou, Joost en Arjan, we geven eens nog een week. Heren, hartelijk dank. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De Hak. Veel aandacht voor Cyprus in de media. Aan de Volkskrant schrijft dat Cyprus vandaag over plan B stemt. En de Volkskrant heeft bij dat artikel vier foto's. Waaronder Cypriotische demonstranten... en een foto van een verontschuldigende Dijsselbloem. De voorzitter van de eurogroep zegt sorry voor de onrust onder spaarders. Ook het FD schrijft over het Cypriotische plan B. Volgens de krant is het land begonnen aan de herstructurering van banken... en de oprichting van een solidariteitsfonds. Daarnaast wordt al rekening gehouden... met toekomstige inkomsten uit gasexploitatie. Israëlische krant Haaretz bleek terug op het bezoek... van de Amerikaanse president Obama aan Israël. Volgens de krant kwam Obama vooral voor zijn toespraak in Jeruzalem. Hij zei dat vrede mogelijk, juist en noodzakelijk is. Haaretz neemt het, noemt het optreden geweldig, maar naïef. Obama heeft volgens de krant het land de juiste richting gewezen. En volgens Haaretz is het nu aan Israël om dat pad te volgen. Trouw schrijft dat asielzoekers veel te weinig te doen hebben. Maakt ze passief, schaadt hun gezondheid. En daardoor zijn ze niet bezig met hun toekomst. Concludeert de adviescommissie voor vreemdelingen. Zaken in een rapport dat vandaag wordt gepubliceerd. In dat rapport wordt geadviseerd om als proef veel meer activiteiten in centra te organiseren en asielzoekers zelf meer te laten ondernemen. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman twitterde daarover. Pennywise pound foolish. Opmerking die aangeeft dat een maatregel goedkoop lijkt, maar in werkelijkheid duurder uitvalt. Het is niet zeker dat de twee gesneuvelde jihadstrijders... in Syrië uit Delft komen. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente tegen RTW West. Eerder riep de Delftse burgemeester Bas Verkerk... jongeren wel op niet mee te gaan vechten in Syrië. Verder kon de gemeente niets over de zaak zeggen. Trouwens, nog geen enkele Nederlandse instantie heeft bevestigd... dat er twee Nederlanders zijn omgekomen in Syrië. AIVD zei wel dat het bericht, uh, het idee illustreert... dat jongeren die naar Syrië gaan daadwerkelijk worden ingezet... om te vechten en dus ook risico's lopen. Het aantal mannen met nieren... Nierkanker in Nederland is in tien jaar tijd met ruim 50% gestegen, schrijft Dagblad Metro. Bij vrouwen ligt die stijging op 29%. Uit onderzoek van de Universiteit van Umea in Zweden blijkt dat een hoge bloeddruk en een hoge bloedsuikerspiegel het risico op nierkanker verhogen. Mannen krijgen de ziekte vermoedelijk vaker omdat ze over het algemeen ongezonder leven. Resultaten bevestigen eerdere wetenschappelijke conclusies over het verband tussen overgewicht, roken en het risico op nierkanker.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 Welk Office 365 abonnement past bij uw organisatie? Microsoft-partner Misco geeft uw advies. Kijk op misco.nl slash office365. Krijg nu tot vier maanden gratis Office Basis. Het alles in één pakket voor ondernemers met supersnel internet tot 120 MB. Kijk op zikko.nl zakelijk. Dit is Radio 1.